9 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Defensiebonden zijn niet gelukkig met de gevechtspakken... die Nederlandse militairen meekrijgen naar Mali. Volgens de bonden heeft Defensie niet voor de beste pakken gekozen... maar voor goedkopere uitvoeringen. Die zijn volgens de vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel... niet slecht, maar wel minder goed. De beste pakken worden volgens de VBM bij een bedrijf in Almelo gemaakt... maar Defensie heeft pakken in China besteld... De bond wijst erop dat Amerikaanse militairen wel in almeloze pakken lopen... onder meer omdat die de hoogste brandvertragende kwaliteit hebben. Phil Everly, de helft van het duo The Everly Brothers, is overleden. Samen met zijn broer Don was hij vooral in de jaren 50 en 60 populair. Ze scoorden hits met nummers als Wake Up Little Susie... en All I Have To Do Is Dream. Ze hadden veel invloed op tijdgenoten, zoals Simon Garfunkel. In de jaren 80 maakten ze een comeback met On The Wings of a Nightingale. Phil Everly was 74 jaar. De Verenigde Staten hebben 20 man personeel... van de ambassade in Zuid-Soedan geëvacueerd...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 Winkelketen HEMA breidt uit naar Spanje en Engeland. Naar verwachting worden begin volgend jaar de eerste winkels geopend... zei Topman van Zetten in het tv-programma Nieuwsuur. HEMA heeft al vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. En in Nederland zijn meer dan 500 HEMA-winkels. Op Schiphol is een belangrijk lid van het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel opgepakt. Dat is gebeurd op verzoek van Amerika. De man van 33 zou lid zijn van een moordcommando. Hij wacht in een Nederlandse cel zijn uitlevering af. Dan nog het weer vanochtend. Eerst wat zon. In het noordwesten kan het mot regenen. In de middag vanuit het zuiden meer regen en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Vakantie.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 Vanaf 1 januari is uur ook op zondag. Nieuws, sport, achtergronden en duiding. De scud kwam gisteravond om 9 uur de hier. Van Syrië tot het Binnenhof. Wat is er nou aan de hand? De gast van de dag in de studio of via de satelliet. I'm outside Nelson Mandela's, Mandela's house in Johannesburg. Iedere dag om 10 uur op Nederland 2. Radio 1. Tros. Nieuwsshow. Met Peter de Bie en Diebertje Blok. Ja, welkom terug. Ik moet even wennen toch aan die stem hoor. Het is allemaal anders vandaag. Goed, welkom terug bij het eerste volledige uur van de nieuwshow. Wat gaan we daarin doen? Over een klein kwartier vertelt Willem Post hoe het kan dat in het altijd zo conservatieve Colorado, United States dus sinds 1 januari de verkoop van marihuana is gelegaliseerd. Daarna aandacht voor de vraag hoe de postcode kan je van 42 miljoen euro... het dagelijks leven in een Zeeuwsdorp overhoop kan halen. En tot besluit van het uur legt advocaat Sven Klos uit... hoe Unilever en Procter Gamble in een zeepoorlog... verwikkeld zijn geraakt. Maar we beginnen met een pleidooi uit wetenschappelijke hoek. Ja, de ongebreidelde, massale verzameling van data... door binnen- en buitenlandse inlichtingendiensten moet worden gestopt. Dat zeggen 250 wetenschappers uit 26 landen. Ze hebben gisteren via een petitie opgeroepen... tot meer bescherming van de privacy van burgers. De oproep volgt na maandenlange onthullingen... van omstreden afluisterpraktijken... door onder meer de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. De verklaring is een initiatief van Nederlandse wetenschappers... van de Universiteit van Amsterdam. En twee van hen zijn bij ons te gast. Frederik Zuiderveen Borgesius en Nico van Eyck. Respectievelijk onderzoeker en hoogleraar informatie... van het Instituut voor Informatierecht. Een goede morgen. Uh, Nico van Eyck, jullie, jullie sluiten... Nogal achteraan in de rij, toch? Maandenlang zijn we hier al over bezig. Um, nou, beter later nooit, kan je zeggen. Maar goed. Ik zou zeggen, we houden het onderwerp wakker. Um, en um, ik, ik denk ook dat... Uh, kijk, zoveel mensen in zoveel landen bij elkaar krijgen... Um, is geen uh, eenvoudige zaak... Uh, uh, er, was natuurlijk, er zijn natuurlijk altijd academici die vinden... dat wat er gebeurd is niet al te best is. Maar zo'n brede actie organiseren... dat is zeker bij academici geen... Uh, iets wat je op een achternaamiddag doet. Um, het zijn ook allemaal eigenwijze mensen. Natuurlijk. En het zijn er inmiddels ook veel meer. Want. Uh, oh, Vrede ik het laatste getal. Wat is uh, dat? Even kijken. Uh, inmiddels zijn er 360 namen op de website. <lacht> maar we moeten nog zo'n 200 nieuwe aanmeldingen verwerken sinds gisteren. Uh, dus en, er uh, kunnen ook nog veel meer bij komen. Ze kunnen, uh, uh, zich, uh, ja, ze kunnen het onderschrijven. Ja. Ja, ja, wat ja, ja, ja. houdt die petitie in? Nou, het is, een, uh, het, het, het is eigenlijk een in één hele korte zin samen te vatten tot hier en niet verder. En eigenlijk ook nog eens een keer heel goed nadenken... of dat tot hier niet al veel te ver is gegaan. Oh. He, dat, en naar dat... wie is het precies gericht? Um, het is eigenlijk zo'n beetje... Uh, het, het, het richt zich natuurlijk in de eerste plaats naar uh, overheden. Dat, dat, dat ligt voor de hand, omdat die degene zijn die betrokken zijn. Maar het is ook een... Uh, ja, en al een wat breder signaal dat binnen de wetenschap men vindt... dat, uh, dat het inmiddels wel genoeg is geweest. Wat is en, het wetenschappelijke motief? Wat is dat anders dan het burgerlijk motief? Nou, uh, het, het viel ons op het, het, het, dat er eigenlijk vanuit de wetenschap... op sommige plekken nogal lauw gereageerd werd... of eigenlijk niet gereageerd werd. Het, bijna een beetje hetzelfde als met de politiek, om het maar zo te zeggen. Uh, ik geloof dat bijna alle politici inmiddels ook academici zijn... dus misschien ligt het daar wel aan... Uh, uh, en wij dachten dat moet eens een keer uh, uh, wat helderder geformuleerd worden. Nou ja... de.. Uh, uh, uh, uh. Twee dagen geleden besloot een rechter... en dat haalde echt de hele wereldpers in de Verenigde Staten... dat het een beetje afgelopen moest zijn... dat die acties van de NSE ongrondwettig waren. Nou, vanochtend is het goede nieuws alweer... dat er een andere rechter overheen is gegaan. De NSE uh, heeft zijn vergunningen drie maanden verlengd... en zegt uh, dat ze zelf al zullen bepalen... of het uh, noodzakelijk is of niet wat ze doen. En kennelijk komen ze daarmee weg en hebben rechtelijke steun. Dus dat gaat lekker. Nou, ja, dat is maar een beetje hoe je er tegenaan kijkt. Want... Uh, waarschijnlijk een half jaar geleden was het niet eens voorstelbaar... dat een rechter uh, zou zeggen, het gaat te ver. Hè? En um, ik denk dat dat ook het belangrijke signaal is. Um, het, het is niet zo even um, wat maatschappelijke uh, kritiek... Uh, en we gaan de volgende dag weer braaf verder. Zoals je zo af en toe soms ziet dat dit soort problemen worden weggelachen. Het is een probleem wat blijft. En um, ik denk ook opmiddels zoveel momentum heeft gekregen... dat er ook daadwerkelijk wat gaat veranderen. Dat gaat niet van vandaag op morgen... Um, en dat zal ook een beetje in ieder land anders zijn. Hè. Dat is ook waar je moet kijken naar wat gaat, zit je in jouw eigen land nou goed of fout... met dat massaal te kunnen volgen van, uh, van burgers en het slechte toezicht daarop. Uh, maar ik ben er volstrekt van overtuigd dat we in, in het, het, dit jaar en ook in het volgend jaar zullen zien... Uh, dat er steeds meer initiatieven zijn om regelgeving beperkender te maken... om tot beter toezicht te willen komen. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Meneer Borghees, wat heeft u op dit uh, terrein onderzocht eigenlijk? Um, even kijken. Mijn eigen onderzoek richt zich meer op... Um, wat je zou kunnen noemen commerciële surveillance... door um, uh, zeg maar, uh, advertentie internetbedrijven. Oh. Um, Facebook um, en dat soort... Uh, precies. Dat ja, is, ja. Dat is mijn, meer het specifieke onderzoek voor mijn eigen proefschrift. Um, maar in het algemeen uh, houd ik me bezig met... Uh, uh, uh, vooral het snijpunt van grondrechten en uh, moderne techniek. En wat dat betreft is dit ook typisch een... Uh, dossier waar ik uh, dingen over te melden heb. Ja, want het, nee. het initiatief komt bij u vandaan, hè? heb ik begrepen. Uh, ja. ja, het begon als een, um, um, een gesprek tijdens de lunch van, uh, nou, het is wel een beetje stil en dat iedereen eigenlijk woedend was, um, maar ondertussen met andere onderzoeken bezig was. En even kijken, voor juristen staat er eigenlijk ook helemaal niets nieuws in de Verklaring uh, voor juristen is het ook absoluut niet activistisch. Het is, is eigenlijk gewoon een samenvatting van waar iedereen wat, gewoon wat, wat buiten kijf staat. Waar privacywetgeving. Ja, dit zijn gewoon mensenrechtenverdragen. Ja. Dit, is, dit is wat dat betreft. Ja, maar dit is maar eigenlijk dat is een gek, samenvatting he? van wat er al geldt. Dus het is wat dat betreft niet ook zo heel activistisch. En dat is misschien ook waarom mensen tot dan toe stil waren, omdat als wetenschapper is het niet zo logisch om nog eens iets uit te leggen wat eigenlijk al vijftig jaar geldt. En dat is eigenlijk wat we hier hebben gedaan. Uh, en het initiatief kwam vanuit onze juridische hoek. Het is heel goed dat daarna vooral computerwetenschappers zich aansloten... omdat die voornamelijk woedend waren over het feit dat encryptiestandaarden zijn... Gesaboteerd. En later, nu zeg maar, academici uit alle mogelijke hoeken en gaten van disciplines. die zich ook met surveillance bezighouden. Sociologen, filosofen. Surveillance. surveillance toezicht? Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Uh, uh, ja, wat is een goede Nederlandse term? Surveillance door ja. lichtingendiensten. Ja, massaal ja. ja. toezicht is er op ons inmiddels. Precies, ja. Wat, ja. wat is eigenlijk het meest kwalijke gevolg daarvan? Maar je kan ook denken, ach weet je, als ik niks te verbergen heb en ik wil wel graag dat we veilig zijn. Het is natuurlijk een veelgehoord argument. Hè? Ja, ja dat, is, dat is ook altijd de, de klassieke dooddoener: uh, je hebt niks te verbergen. Um, Achter privacy zit een heel ander idee: namelijk dat je het recht hebt om jezelf te kunnen ontwikkelen. En dat je niet permanent het gevoel hoeft te hebben dat iemand jou in de gaten zit te houden. Want anders ga je je hele gedrag daarna inrichten. Het vertegenwoordigt ook, ook een heel negatief mensbeeld: namelijk dat we eigenlijk bij voorbaat allemaal verdacht zijn. En uh, dat uit die massa gegeven is... hooguit blijkt dat we wat minder verdacht zijn... dan een ander. Nou, um... En dat verandert ons op den duur dus? Ja. En onze ja. samenleving? Ja. Hoe? Uh, omdat je uh, iedere seconde... Uh, je ervan bewust moet zijn... dat uh, alle data uit je mobiele telefoon... waar je bent, uh, verzameld worden. Dat op het moment dat je in een auto stapt... Uh, je kenteken wordt geregistreerd... en perfect kan worden nagegaan... waar je je de hele dag hebt bevonden... Uh, uh, er was ooit een hele mooie parodie op uh, Kees van Koot... in de tijd van Simplistisch Verbond. Uh, die verzamelde alle bonnetjes die uh, hij had gekregen in de winkel... en zo kon je precies bepalen waar hij de hele dag was geweest. Dat was een parodie, maar het begint steeds meer werkelijkheid te worden. En, dat en is wat een... doet dat met onze samenleving? Uh, is het een, de, ondermijnt het onze democratie? Wat, wat? Het ondermijnt per definitie het, demo, het democratisch rechtsgevoel. Wat uit, dat is een positief beeld. Wat ervan uitgaat dat mensen in principe... Uh, goed zijn en nogmaals het beïnvloedt enorm je gedrag. Uh, de, de, het voorstel wat er recent was, uh, wat werd afgeschoten... mede denk ik dankzij deze discussie... Uh, om maar even alle passagiersgegevens te verzamelen. Dus iedere keer wanneer ik in een vliegtuig stap om naar Mallorca te gaan... of naar Parijs te gaan, zo, wordt dat bewaard en het wordt maar bewaard. Want wie weet, wie weet, zou dat nog ooit handig zijn... om aan te kunnen tonen dat toevallig... Uh, een bepaald verkeerspatroon overeenkomt... met een mogelijk verkeerd gedrag of wat dan ook. Geheime diensten hebben de wind meegekregen... na de uh, aanslagen op het World Trade Center in New York. De fondsen daarvoor... werden uh, voor 5, 6 7 10 voudig Binnen een kort tempo. Het argument noemde u net ook al... die wat je noemde dat ook al... van ja, uh, als je niks te verbergen hebt... dan is de, de andere kant van de medaille... Is, en dat zeggen die uh, inlichtingendiensten. Dit is de manier om te zorgen... dat terrorisme tegengegaan wordt. Het goede nieuws van die eerste zaak... waarin die rechter verbood dat het verder op deze manier ging... zei, levert u mij nou eens als NSE één voorbeeld aan waarin u voorkomen heeft... dat terroristische aanslagen hierdoor voorkomen zijn. En daar kwam geen voorbeeld. Nee, dat is, ook, dat is de bruchte visuele cirkel. Mm -hmm. hè, waarbij wordt gezegd van... Uh, we hebben enorm hoeveelheden uh, mis, uh, misdrijven voorkomen... maar we mogen er niks over vertellen. Nou, dat in een democratische samenleving moet er ergens een rem zitten op... Maar eindeloos middelen stoppen en eindeloos proberen iets te achterhalen. De beruchte speld in de hooiberg waar je naar op zoek gaat. En aan de andere kant het, het feit dat er voldoende verantwoording moet worden afgelegd. Als je niet aantoonbaar kan maken dat het werkt, dan heb je gewoon een probleem. En daar kon je heel lang mee wegkomen. Um, uh, en dat moment zijn we inmiddels wel gepasseerd. Ja, het is natuurlijk heel vreemd dat die NSA dat kan. Want daardoor in feite ongrijpbaar is. Hè? Het is een soort staat in een staat. Ja, en, dat, dat, en, en daarom ook dat ik zeg... Van, het helemaal niet zo vreemd dat de ene rechter weer over de andere rechter buitelt... maar mm -hmm. het signaal is zo overduidelijk. Het signaal wordt steeds meer... Uh, we moeten er eens mee ophouden. Ook, ook dat incident wat de afgelopen week weer naar boven kwam... dat er kennelijk ook ergens vage Amerikaanse regelgeving is... Die zegt, uh, als je tot 100 kilometer van de Amerikaanse grens bent... dan zit je eigenlijk nog in het buitenland. En dan mag meer, qua opsporing, dan wanneer je echt in het buitenland zit. Wat betekent dat driekwart van de Amerikaanse bevolking... onder die bepalingen valt? Ik, ik citeer nog even het laatste deel van het uh, Teletekst-bericht over die rechter die zegt dat de NRC wel voor drie maanden in ieder geval nog door moet gaan. Daar is de laatste zin van de NRC zegt bereid te zijn aanpassingen te doen aan het inlichtingenprogramma, zolang die niet ten koste gaan van de effectiviteit. Wie bepaalt dat nou eigenlijk? Want dat is toch het curieuze. Ja. Of de rechter bepaalt dat, of de politiek bepaalt dat. Maar zij toch zelf, mag ik hopen niet. Nou, dat, dat, dat, dat beeld... Vrede, ga jij maar even door. Jij kent dat beeld beter ja, dan ik. Ja, nou, ik wilde trouwens even op, uh, uh, opmerken dat um, het wel aardig... Het is heel interessant wat Amerikaanse rechters in Amerika zeggen over de NSA. NSA maar we moeten niet vergeten dat um, buitenlanders vanuit de Verenigde Staten gezien... Um, worden sowieso niet bijgestaan door Amerikaanse rechters. Dus Amerikaanse rechters die hebben het over... Um, in hoeverre Amerikaanse burgers tegen de NSA beschermd moeten worden. Maar niet dus wij ons, bijvoorbeeld. Nee. Wij vallen sowieso buiten de bescherming van de Amerikaanse constitutie. Dus ja. voor ons is het een interessant schouwspel om te zien. Maar, ja, maar uh, even terug naar dat uit, uit zo'n bericht blijkt... dat de NSA dus zelf bepaalt wat ze wel en wat ze niet doen... dat de effectiviteit whatever that may be, de enige, het enige criterium is. Zij laten uh, zich niets opleggen. Precies. Dus en wie stopt dit dan? Ja, daar nou, lijkt het inderdaad ja. op. Ja, daar heb je, in principe is daar onafhankelijk toezicht. Maar in Amerika is dat een geheime rechtbank. In Nederland is bijvoorbeeld dat toezicht... Uh, de commissie geheim van de Tweede Kamer. Uh, daar zitten de fractievoorzitters in. Maar zelfs recent hebben de fractievoorzitters... die van een aantal ervan gezegd... we moeten een, een parlementaire enquête gaan instellen. Dus kennelijk krijgen ze in die commissie geheime informatie die ze niet voldoende vinden of die ze niet goed kunnen interpreteren? Uh, dat moeten ze er even bij doen of waar ze tegen zijn. Dat of is misschien niet waar ze tegen zijn. En dan hebben we nog een onafhankelijke commissie. En, en als je zegt dat je onafhankelijk bent, ben je ook onafhankelijk? Nou ja, dat is dus even de vraag. Maar als commissie van drie mensen die wordt ondersteund door uh, vijf uh, bureaumedewerkers en die doet achteraf het toezicht. Nou, dat dat klinkt voor mij toch als buitengewoon beperkt en. Uh, met dan nog meer bevoegdheden. Want men wil nog meer bevoegdheden. Zelfs in Nederland. Tegen de trend in om het maar zo te zeggen. Um, ja dat zijn extra redenen om te zeggen. Ik, ik ga toch wel even zoiets tekenen. En ik hoop dat er in Nederland wat... Inhoudelijke debat over ontstaan. Oké, okay, en het inhoudelijke debat zal dan uiteindelijk in de politiek gevoerd moeten worden. Dan zou je het ook weer voor rechtbanken doen. Tegelijkertijd, en daar is de volkswoede zo langzaam natuurlijk ook aan het komen. door de onthullingen van Snowden. Dat het is echt toch redelijk. Uh, ik, ik denk dat drie kwart van de mensen toch nu het gevoel heeft. dat geheime diensten daar echt veel en veel te ver in gaan. Dan is het toch zoiets als van de politiek, dat zijn wij mensen. Dan moet er toch gewoon op een of andere manier naar geluisterd wordt. Terwijl dat signaal helemaal niet gegeven wordt. Ja, er zitten twee kanten. Eerst is natuurlijk, we weten eigenlijk helemaal niks. We krijgen steeds meer informatie door zo'n Snowden-schandaal. En af en toe lekt er Nederland ook wat uit. En dan worden AFD-medewerkers afgeluisterd. En dan bepaalt vervolgens de rechter in Straatsburg... dat dat echt niet kan op deze wijze. We weten dus nog steeds heel weinig... Uh, maar het mes snijdt ook soms van twee kanten. En het is buitengewoon gevaarlijk... wanneer het gaat over zaken als terrorisme... om te roepen, we kunnen met minder af. Want als er toevallig morgen iets gebeurt... dan ben jij degene die het heeft gedaan. He, dus het vraagt ook wel enige politieke moed... en enige politieke wil... om op een gegeven moment te zeggen... Uh, we gaan nu toch weer eens een stapje terugzetten... ten opzichte van wat we de afgelopen 10, 15 jaar hebben gedaan. Vergeet niet, het is ook een soort van generatie. Het is uh, een heel mooi uh, uh, gegeven ook uit de Verenigde Staten... dat de mensen binnen de CIA die zich bezighouden... met dit soort uh, terrorismebestrijding... dat zijn mensen die zijn helemaal opgevoed in de 9-11-traditie. Uh, de oude mensen zijn weg... en er is een hele generatie die eigenlijk niks anders weet... dan we moeten zoveel mogelijk verzamelen... we moeten zoveel mogelijk proberen te vinden. En deze week kwam dan het verhaal over dat de NEC bezig is met een kwantencomputer. Kortom, die, uh, die, die kan alles ongeveer uh, ter wereld, uh, de encrypties berekenen, enzovoort, enzovoort, en opslaan. Nou, daar dromen ze over. Ik begrijp, uh, ik begrijp dat uh, volgens uh, computerwetenschappers dat dat nog zo vaak niet loopt. Mm, maar het probleem kan. is natuurlijk wel dat mocht dat ding over tien of twintig jaar bestaan... dan zullen ze nu toch al nieuwe encryptiestandaarden moeten mm. uh, uh, gaan uitvinden... die daar tegen bestand zouden zijn. Nog even tot slot, die petitie, die is er, die kan nog steeds getekend worden. Daar moeten nog veel meer wetenschappers, als het goed is... over de hele wereld hun handtekening onderzetten. En wat willen jullie daar dan concreet mee bereiken? Gewoon, het heeft onze aandacht... Wat, wat, wat is de vraag? Het belangrijkste punt is inderdaad van... Uh, kijk, we hebben gewoon uh, juridisch gezien... we hebben gewoon grond en grondrecht op privacy... en dit gaat te ver. Dat is eigenlijk het belangrijkste punt... Uh, en dat dat gemaakt wordt door mensen die uh, soms al tientallen jaren... Uh, dag in dag uit onderzoek doen en zich precies met dit onderwerp bezighouden. Mensen met verstand van zaken. Precies. En jullie verkeren niet de illusie dat ze daarbij bij de NSD zich helemaal te pletter schrikken van jezus, wat er nou gebeurt? Maar ze maar ze ook, weten in ieder geval precies wie uh, jullie zijn. Uh, daar kan je uh, zeker uh, van zijn, ja. Uh, uh, nou, dat zou misschien nog uh, een grote teleurstelling kunnen zijn... wat ik helemaal niet erg zou vinden... Um, Nee natuurlijk, de, de, de, dat, dat is ook meteen de kritiek die je overal ziet... als er, uh, er zo'n verklaring komt. Er is overigens ook zoiets gedaan vanuit de literaire wereld... en, en de artistieke wereld. Uh, het, de het, ja, zijn, het zijn het ja. kleine stapjes. Goed. En een signaal vanuit de wetenschap op zo'n grote schaal... dat hoor je trouwens toch niet vaak tegen dit dat soort zaken. Dat is precies het punt. Precies, dus dan weten ze dat het echt serious business is. Wetenschappers uit 26 landen die roepen dus overheden op... om actie te ondernemen tegen de verzameldrift van data... door geheime diensten. U hoorde de initiatiefnemers. Frederik Zuiderveen-Borgesius en Nico van Eyck... van het Instituut voor Informatierecht Hartelijk dank. Sinds begin dit jaar is Colorado de eerste stad in de Verenigde Staten... waar softdrugs volledig gelegaliseerd zijn. En hiermee heeft de staat in de Rocky Mountains... zelfs een liberaal drugsland als het onze ingehaald. Spacecake dus en joints hebben nu dezelfde status... als bier en sterke dranken. En iedereen boven de 21 kan ze ongestraft aanschaffen. En nu, de legalisering van softdrugs in Colorado. In feite zie je ook andere staten steeds vaker bewegingen in die richting. Daar gaan we over praten met Willem Post. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Hadden we dat ooit gedacht? Wij of We in Nederland waren altijd bang dat de grote broer... de Verenigde Staten ons uh, overal uit zou zetten... als we nou toch iets verder gingen met die coffeeshops. En nu doen ze het zelf. Ja, nee, ze, <laughs> ze gaan nog verder. Ja. Ze gaan nog verder. Ze halen ons wie dat ook mag zijn, hè, in. En uh, ja, in Nederland als het Sodom en Gomorra. Ja, maar dat komt ook wel een beetje. In 1971 heeft Richard Nixon de oorlog tegen drugs verklaard. En hij, ja, hij sprak eigenlijk van een drugsvrije wereld ook geen onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Het was allemaal het grote kwaad. En Ja, er is in Amerika toch echt sprake van, van een omwenteling. Zo'n 58 van de Amerikanen, de laatste gallup poll peiling geeft aan dat, uh, ja, dat dit gelegaliseerd mag worden. En het is nu gebeurd in Colorado, in Washington State. Dus aan de westkust van Amerika. Daar is het nu ook gelegaliseerd. Maar er zullen meer staten volgen. Het is, om in Nederlandse termen te blijven, een gat in de dijk. En het is echt letterlijk wereldnieuws. Want Uruguay, Portugal, oh. Nederland... Hè, Amsterdam heeft natuurlijk heel erg de naam. Uh, ja, die, die, die hebben een soort van, van gidsfunctie vervuld. Maar Colorado... Hoe gaat het daar? Ja, nou, ja. Staan ze daar een beetje in een soort apotheekachtige omgeving... <laughs> net als het uh, drank halen ja. in Zweden of zoiets? Ja, het is wel bizar. Kijk, uh, natuurlijk staan de partijen tegenover elkaar. Colorado is een staat met, met een, een, een behoorlijk conservatief platteland. Hè. Uh, een deel is ook de, de Bible Belt, Maar dan heb je een, een progressieve stad als Denver. Ja, dan heb je natuurlijk alle verschillende partijen... die tegenover elkaar staan. Dus men, men vreesde eigenlijk van... Ja, 1 januari, afgelopen woensdag, wat gaat er gebeuren? Dus uh, winkels gezondheidswinkels, apotheken. Hè. Het zijn niet zozeer coffeeshops, zoals wij die kennen. Uh, die, die huurden ook uh, veiligheidsmensen in. Want ja, je weet maar nooit. Maar het was eigenlijk, een, je zou bijna zeggen... een beetje een hippie-achtige sfeer afgelopen woensdag uh, donderdag. Want in de sneeuw, dus is echt winter in Colorado... Uh, daar stonden mensen al uren in de rij. Echt, echt uh, rijen van zo'n 600 à 1000 mensen echt wordt wel waar? geschat. Lekker muziek erbij. Ja, en er waren food trucks om ook voor ontbijtjes te Zorgen. En is het goedkoper dan, dan, <laughs> dan op de straathandel? Ja, weet je, nou, de prijs. Het, het is het vrije marktmechanisme in zekere zin. Dus uh, het, uh, ja, je kunt tot 100 Amerikaanse gram uh, krijgen in zo'n winkel, kopen in zo'n winkel. Uh, dat, dat kun je gelijkstellen met, met zo'n zo 28 gram uh, voor het Nederlandse gewicht. Hè? Dat is nog zes keer zoveel als wat in, uh, in Nederland gedoofd maar het gaat wordt. Dan zou er jou in de middel erin, <laughs> Ja, je denkt, hij spacecake gegeten <laughs> ja, vanmorgen. Ja, ja. Nee, ik heb me, nogal in het onderwerp uh, uh, verdiept uiteraard, want ja. Uh, en je vallet... mag het overal uh, gebruiken, ook want je hebt natuurlijk een heel streng rookverbod, toch al overal nou, in Amerika. Hoe zit ey, dat dan? Dat is wel de andere kant van de medaille. Er zijn wel. Uh, allerlei ja, maatregelen genomen... om dit ook in de privésfeer zoveel mogelijk te houden. Je mag het dus niet op een niet roken, publieke natuurlijk. plek... Ja. mag je geen marijuana gebruiken. Ja, uh, in Nederland is de gedooggrens 18 jaar... in de Verenigde Staten 21. Dus als je, uh, als je het wil kopen... Dan, dan moet je je identiteitspapieren meenemen. Amerikanen zijn er natuurlijk streng op. Maar het gaat wel heel ver. Amerika is ook een juridische maatschappij... en waar, uh, als ik het goed begrijp... in Nederland vijf plank plantjes gedoogd worden. Hè, als mensen dat thuis hebben. Oh. Tot vijf, dan krijg je geen vervolging. Um, in Amerika mag je nu zes plantjes hebben. Show. Waarvan er drie, allemaal thuis natuurlijk. Achter, slot en Het Moet wel op slot, dus niet gezellig bij de televisie. Oh, echt hè. Waar? Uh, drie plantjes mogen in bloei staan van die zes. Want uit, uit, uit de bloemen kun je marihuana uh, distilleren. Je ja, hebt je er echt in verdiept. Nou, ja. Ja, je ziet het, hè. <laughs> dus, uh, ja. Maar het is, ja, het is natuurlijk inderdaad ook, ook politiek gezien... Uh, ja, echt wel een ommekeer. Want nog niet zo lang geleden was het maar ja, 10, 15 procent van de Amerikanen. Maar die waar van, komt dat dan vandaan, Willem? die grote, Kijk, wij zijn misschien wel gids hier geweest in Europa... maar zij gaan nu toch gewoon hiermee aan de haal. Hoe is dat mogelijk? Nou, ik denk dat er een paar oorzaken zijn. Wat blijkt is dat in een land als de Verenigde Staten... waar het dan allemaal zo uh, streng verboden was... ja, dan gebruikte men toch meer uh, drugs dan in relatief gezien... dan in een land als, als Nederland. Ja, dat zeiden wij ook altijd. Ja, ja dus dat, dat blijkt nu dus ook. Ook. Dus daarom durf ik ook wel het woord gidsland te gebruiken. Want ja, het maatschappelijk debat is de afgelopen jaren in Amerika natuurlijk gevoerd. En dat heeft dit tot resultaat. Je moet ook niet vergeten, er is een enorme zwarte handel op gang gekomen. En bijna 1 miljoen arrestaties per jaar in Amerika als je softdrugs uh, zou bezitten. Puur op softdrugsgebied? Ja, dat is natuurlijk dat is best wel Ja, maar er wordt wel gezegd dat zo'n zo 10% van de Amerikanen... softdrugs regelmatig gebruikt. maar nou ja, dan word je opgepakt. Met wat marihuana ga je de cel in. Nou... Dat gebeurt dus nu niet meer in Colorado, in Washington State. Californië zal wel volgen. Ja, dat verschil tussen soft- en hard drugs, dat is daar nu echt doorgedrongen. Het is eigenlijk gelijkgesteld met alcohol. Ja, het werd dus allemaal over één kam geschoren. Nou ja, kijk, dat zeggen dus de voorstanders van deze uh, legalisering. Ze zeggen, ja, kijk eens, uh, natuurlijk, hè, zeker ook voor, voor hele jonge mensen onder de 21, pubers, hè, dan, dan kun je inderdaad op gezondheidseffecten wijzen. En kans op verslaving is er natuurlijk. Hè. Wat wel gezegd bij 1 op de 10 zou dat kunnen. Maar kijk eens naar, naar alcohol wat je leven verwoest. Kijk eens naar roken. Wat aan toma natuurlijk allerlei vreselijke ziektes uh, tot gevolg kan hebben. Ja, Amerika is ook de land of the free. En wie is de overheid dan wel? Dat. dat dat hoor je dan nu steeds vaker, om dit te verbieden. Dus het wonderlijke is, dat niet alleen aan de linkerzijde... zeg maar een beetje de oude hippiecultuur zeg ik dan maar even mm -hmm. vlot... maar ook aan de rechterzijde, bijvoorbeeld het Cato-instituut in Washington... is toch behoorlijk conservatief, in zekere zin. Ja, en, en die vinden ook, hè, de, de overheid moet hier verder vanaf blijven. Je moet natuurlijk wel regels stellen, daarom zei ik al... 21, identiteitspapier, deskundig personeel. Beperkte de hoeveelheid, ja. Ja, en, en mensen krijgen de indruk dat ze in een soort wijnwinkel ook terechtkomen... Ja. in etalage. Nee, dus toch een beetje denken aan, aan, aan het Zweedse model qua alcohol. Want daar, daar is dat echt zo. Een apotheekachtige omgeving. Ja, en het is dus uh, het is echt dan uit het criminele gehaald. Niet in allerlei dubieuze steegjes. Ja, want is, is dat zo? Uh, uh, betekent dat ook dat aan de straathandel in één keer een eind komt? Nou ja, kijk. Uh, voorlopig de, de zwarte handel probeert onder die, onder die prijs te duiken natuurlijk. Hè. Voor die, uh, die 100 Amerikaanse gram, zal ik dan maar even zeggen... Ja, dan moet je nu wel meer dan 200 dollar voor betalen. Maar de verwachting zo. is dat het daalt, want ook ja, het marktmechanisme... Ja, ook, ook de private handel hè, zal natuurlijk proberen die prijzen dan te verlagen. En wie nu... kweekt dat? nou Gewoon, gewoon reguliere staatsboerderijen of zo? Ja, kijk, in Colorado mogen dus alleen maar boeren uit Colorado... Uh, dit op, op een grotere schaal uh, verbouwen... En het dat mag alleen maar binnen Colorado verkocht ja. en gerookt worden, of niet? Ja, er mag ook geen, geen, geen export naar andere staten. Nee, dat mag niet gehandeld worden. Op het vliegveld van Denver staan ook grote borden dat je, dat je nou, opgepakt wordt, grote boeteskaart. Als je ook maar iets van softdrugs meeneemt. Reisbureaus mogen ook geen reclame maken. Want ja, <síbe> drugstoerisme. Er is wel een enkel reisbureau van buiten Colorado dat zegt van nu. Allemaal naar Denver toe. Hè? Blow up, hoor. Ja. Het is het niet meer Rooie-Libanon en Afghanen. Het is nu gewoon Colorado. Een ja, Colorado. Het wordt nieuw amsterdam ja. genoemd. Ja. Hoe wordt het genoemd? Nieuw Amsterdam. New New New, wordt het al genoemd. Hè? We hebben ja. Amsterdam ingehaald, wordt jongen, er gezegd. Jongen, jongen, jongen. Uh, is de verwachting eigenlijk dat binnen een jaar, twee jaar. Op 1, twee staten, nou eigenlijk de hele Verenigde Staten om te Nou, ah, kijk, zo snel zal het niet gaan, eh, denk ik. Maar kijk, er zijn al twintig staten die eh, medicinale eh, marihuana toestaan. Eh, Colorado al vanaf 2000. Eh, en, en nu, ik denk dit jaar, eh, drie, viertal, eh, 2016. Dat zijn allemaal van die, van die, bij die congresverkiezingen, mag je allemaal van die burgerinitiatieven eh, organiseren. Daar is dit in 2012 het voortgekomen in Colorado. Dus ja, weet je, de federale, de landelijke wetgeving stelt het eigenlijk nog steeds strafbaar, softdrugs. Maar het ministerie van Justitie in Washington... heeft uh, tegen de autoriteit in Colorado gezegd van... Uh, maar wij zullen niet landelijk vervolgen. Jullie mogen het lokaal zelf uh, uh, organiseren en bepalen. Betekent overigens ook dat in Colorado zelf... zeg maar even dorpjes, stadjes, lokale gemeenschappen... Uh, ook nog uiteindelijk zelf erover mogen beslissen. Dus als je op het prachtige platteland van Colorado rijdt... dan moet je als marihuana-gebruiker niet teleurgesteld zijn. Als daar nou niet zo'n prachtige gezondheidswinkel is... dan moet je denk ik toch wel eventjes naar een van de wat grotere steden... zoals natuurlijk Denver. Ja, of de universiteitsstad. Ja, Denver, ja, dat heeft ja. natuurlijk ook mee te maken. Veel twintigers, dertigers. Dat is toch het publiek wat vooral wel opviel in... Uh, in, in, in die rijen. Maar de veiligheidsmensen... dat waren vaak veteranen... van de Afghanistan- en Irak-oorlog... en die zeiden <lacht> tegen journalisten... ja, maar wij zijn eigenlijk ook... Eh, post-oorlogssyndroom... Eh, ja. wij zijn eigenlijk ook En ook dat waren degenen degene juist die aangewezen waren... op die medicinale eh, ja. drugs. Hè? Maar die grens... Precies, die grens vervaagt nu ook. Die prijs is trouwens wel veel goedkoper, die is ja. gesubsidieerd. Uh, dat dan weer wel. Maar ja, het is, het is echt, ik vind het echt wereldnieuws. Omdat dit is nog nooit uh, vertoond... dat je het ja. en lokaal mag uh, uh, laten uh, uh, verbouwen. Ja, en dat je zo de winkel in kan. Maar wel natuurlijk met een paar restricties. Het levert de staat Colorado misschien wel zo'n kleine 100 miljoen dollar per jaar op. Dus het tweede verslavende is misschien wel de belastingopbrengst. Oh. Hè? Nou, Willem, zou mij niks verbazen als de federale overheid... binnenkort in plaats van in Washington in Denver zetelt. Belasting, hè? Ja. Hey, hartelijk dank Goudmijn, voor de uitleg. Ja. We spraken met de Amerika-deskundige Willem Post... ging dus over de legalisering van softdrugs in de Verenigde Staten. Dank je wel.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 J'étais formidable, Nous étions formidables Oh, formidable, tu étais formidable, tu formidable, Nous étions formidables oh, tu tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau, mec,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 het eindigt met een beetje zo'n uh, rokershoesje, alsof je te veel.. Uh... Hoe heet dat spul? Marihuana. Nou ja. Uh, Stromae, de sensatie uit België. Een omkering van Maestro. Zoekt u maar uit hoe dat tot stand is gekomen. Het nummer eet Formidable. Afgelopen woensdag werd het Zeeuwse dorp vrouwenpolder overvallen door de postcode kan je overvallen. Ja. Een geldprijs wel maar liefst 42,9 miljoen euro groot. Hele dorp van 1100 zielen is daarbij in de prijzen gevallen. Tenminste, alle inwoners met een lot. De helft van het miljoenenbedrag werd op 1 januari al verdeeld... over 9 inwoners. Deze kersverse miljonairs krijgen vanavond wellicht gezelschap... van dorpsgenoten, want dan worden, wordt de andere ruim 20 miljoen euro... verdeeld over hen. Grote vraag is of de prijzen het dagelijks leven... in het dorp zal aantasten. Godfried Engbersen schetst een mogelijk scenario. Hij is hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit. Een goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, dat is uh, Rotterdam, niet zo ver van Zeeland. U kent Vrouwenpolder? Ja. Nou, ik ken Vrouwenpolder omdat ik er zelf met mijn gezin ooit uh, een vakantie heb gevierd, eerlijk gezegd. Dus, dus het is een prachtig dorpje. Ja, maar wat is, wat is dat voor dorp? Wat voor gemeenschap is het? Schetsen ze? Schetsen ze? eens voor ons? Nou ja, Als passant zou ik zeggen, het is een vrij homogene gemeenschap. Veel mensen leven van het toerisme. Uh, het, is, het is een gemeenschap met, met gelijk. En dat, en dat is natuurlijk een van de scenario's die je, die je kan bedenken, is dat die gelijkheid dat, dat wordt in zekere zin doorbroken. Omdat er een groep winnaars is en een groep verliezers. Dus de ongelijkheid in, het kleine, in die kleine gemeenschap zal toenemen. En dat is en zoiets is erger als dat om een kleine gemeenschap gaat natuurlijk. Het is heel zichtbaar. En uh, het, en de vraag is natuurlijk, wat, wat gaan de winnaars doen? Nou ja, uit de, uit de kleine bericht die we ontvangen hebben... zeggen de meeste winnaars, we, we, we zullen blijven. We trekken niet weg. Uh, we wordt zetten bijge... het gewoon op de bank, we doen niet raars. Nuchtere zeven. Precies, en dat, dat, dat is natuurlijk ook heel belangrijk... dat hele nuchtere zeven zijn. Maar, hè, wat je wel ziet, en dat is typisch Hollands... als je de mensen vraagt, wat ga je nou doen? dus zullen de meeste mensen zeggen van... we blijven doorwerken, maar we gaan een beter huis kopen. Of we gaan, wat we altijd gedacht hadden, zullen we doen. Dus er komen zichtbare symbolen van toenemende welvaart. Ja, en wat kan He. dat dan doen met zo'n gemeenschap? Ja, dat is, dat is natuurlijk de interessante vraag. Want je ziet, de winnaars krijgen wat en de verliezers krijgen niks. En dan zal de sociale relaties binnen die gemeenschap veranderen. En dat is natuurlijk sociologisch interessant. En het zal kunnen, aanleiding kunnen geven tot gevoelens van jaloezie. Dat mensen dat zich Dat is hebben. logisch, ja. Ja. Dat, dat, dat is logisch. En het, het kan door onderlinge verhoudingen onder, drugs, onder druk kunnen komen te staan. Er kunnen conflicten die spelen, en dat zie je al vaak... binnen kleine gemeenschappen, kunnen uitvergroot worden. Conflicten dus, die er al waren, bedoelt u? Ja, die al waren. Maar belangrijk is dat... Uh, uh, een, een homogene gemeenschap... He, waar mensen in zekere harmonie leven... dat die ontwricht kan raken. Dit is, het. je zou kunnen zeggen, het ernstige scenario. Dat kennen wij bijvoorbeeld uit migratiestudies. Dat uh, in kleine gemeenschappen... plotseling ook een soort lot, lot uit de loterij binnenkomt... dat migranten die in Amerika werken... om West-Europa veel geld naar huis sturen. En plotseling zie je in een kleine gemeenschap... Dat, er, dat bepaalde families het heel erg goed hebben. En anderen niet. Nou, dat kan de ogen uitsteken. Het kan als het ware... Uh, ja, ontwrichtend gaan werken. Een ander aspect, hè, wat, wat natuurlijk in, we praten over vrouwenpolder in, in Walgen, is een gereformeerde gemeenschap. Uh, dus een van de, en het is nog steeds met een, denk ik, behoorlijke kerkelijke participatie. Het uh, belangrijke uh, religie nog steeds. Nou ja, je, je, hoe je presteert in het leven, we kennen allemaal de predestinatieleer, dat hoe je bent, dat, heb je te maken, dat heeft te maken met je eigen verdienst in je leven. Maar nu heb je als het ware letterlijk een lot uit de loterij getrokken. Het heeft ja. niet met je verdiensten te maken dat je. Er zit niets gereformeerd aan. Er zit niets gereformeerd aan. En uh, ook dat is natuurlijk iets wat, wat nieuw is, denk ik, in zo'n gemeenschap. Hoe je daarmee om moet gaan. Met iets wat je niet op, op grond van verdienst hebt gekregen, maar wat uit de lucht is komen vallen. Nou ja, zeg het maar eens. Hoe moet je daar inderdaad mee omgaan? Nou, dat, hoe kunnen ze dat het beste doen? Het vraagt denk ik een enorme zelfbeheersing van de bewoners. En nou lijken de 7 daar overigens wel de beste type voor moet ik zeggen. Want je ziet dat, dat ze, zowel de winnaars als de verliezers heel erg, uh, je zou kunnen zeggen, nuchter reageren. Maar het kan toch, het gevoel is van jaloezie. Als, als mensen uitgaan, als er een rondje gegeven moet worden, als er kinderen zijn, hè, waarbij je dan toch de stilzwijgende verwachting is: hij heeft het wel en ik heb het niet. En dat los je niet op door, zeg maar, de, de winnaars, als die zo slim zouden zijn om iedereen de, in het dorp gewoon 10.000 euro te geven? <laughs> ik, ik voorspel dat dat niet gaat gebeuren. <hijen> hm. ik, dat zouden ze wel. Een, een, een, een, gevaar... Zou we het iets oplossen? <hijen> Ik, ik weet het niet. Ik denk dat de winnaar, ik denk dat de verliezers zo trots zijn dat ze het zullen weigeren. De gift. Hè, want ook dat is iets. Ja, je, je krijgt een gift, maar je bent niet in staat iets terug te doen. Nou, ik zou er geen tegen hebben, hoor. Nee, nou, misschien ook niet. U nou. wel? <laughs> nou, ik zou er ook geen... Nou ja, laat het zo zeggen. De, de, het, het geven van gift is ook wel iets. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik denk veel meer dat... Um, dat, dat, dat er toch gevoelens van jaloezie zullen ontstaan... dat zeg maar, spanningen die er zijn uitvergroot kunnen worden. Ik kan me ook toch voorstellen... dat een aantal van de winnaars zullen wegtrekken uit het dorp. Dat ze het geld gaan benutten om iets wat ze van plan waren... Ja. Maar ik denk dat er wat meer spanning ontstaat. Want zoals de... gezegd, als, wat je ziet bij die loterijvraag... is een klassieke vraag in sociologisch onderzoek. van Wat zou je nou doen als je, als je, de, als je, als je een prijs wint? En ja. typisch voor Hollanders is, is een eigen huis of een wereldreis. Ja. Voor migranten is het bijvoorbeeld altijd een eigen bedrijf. En, en dat, dat antwoord zie je niet. Dus je ziet dat mensen zullen het merendeel zo blijven... en, zo, en, en, en de, de verliezers zullen als het ware de, dat wat men gewonnen heeft... Dat, dat zal men steeds, daar zal men steeds aan herinnerd worden. Dat is het, volgens het, het scenario 1. Scenario 2 is natuurlijk het scenario van soberheid en bescheidenheid. Dat degenen die het gewonnen hebben het inderdaad keurig op de bank zetten. En er niet veel gaat veranderen. En dat, ja, dat ze dat veel... niet heel erg zullen etaleren ook in hun, hun, hun rijkdom. Want daar heeft het dan ook mee te maken. Hè? Als je het maar niet ziet, is het ook niet meer erg. Precies. En uh, dus het etaleren, het hedonisme. Wat je natuurlijk ook ziet bij veel, veel winnaars van loterijen: dat men uh, de dure auto, het grote huis en ander, allerlei andere zaken. Het, is, het, ligt, het ligt niet voor de hand dat dat zal gebeuren. Het zal vooral, denk ik, in een, in een huis gestoken worden. Mindere mate, denk ik, dat, dat eigen bedrijf. Maar ook, ook het, en de dominee, het... kan die daar dan nog een rol in spelen... toch in zo'n gemeenschap als Vrouwenpolder, in dit geval? Nou, Als ik de dominee was, zou ik natuurlijk een grote beroep doen... Op mijn, op mijn geloofsgenoten, eerlijk gezegd. Maar ook dat zal een rol spelen. Het kan natuurlijk zijn dat er moet iets voor de kerk gebeuren... of voor de begraafplaats gebeuren. Er zal een beroep gedaan worden op, op, op de bewoners. En er zal natuurlijk ook toch de stilzwijgende aandrang zijn... van ja, je hebt het, wij willen wat meer van je krijgen. Ook dat... Ook dat, ook dat kan, zou een rol kunnen gaan spelen. Dus het, het vergt als zelfbeheersing van de, kanten die gewonnen, van de mensen die gewonnen hebben... dat die met een zekere praktische wijsheid met hun geld omgaan. En terughoudendheid van degenen die verloren hebben. Het is in Nederland een keer eerder voorgekomen... dat in een kleine gemeenschap dit soort uh, grote prijzen te verdelen waren... in een bejaardenthuis. Dat schijnt daar ook behoorlijk uit de hand gelopen te zijn. <laughs> Ja, het is in, de, in de, Maar natuurlijk. Het, je, je, het is ook heel erg vanzelfsprekend. Het is net als vroeger op een speelplaats met kinderen, waarbij iemand iets, iets heel erg moois kreeg en een andere niet. Het is in een heel in een kleine gemeenschap of in een klein tehuis waar mensen op elkaar zitten, waar iedereen in zekere zin gelijk is, is ontstaan overnight enorme verschillen. En, dat, en niks zo menselijker vreemd is natuurlijk het, het idee van jaloezie. Het tweede ook in zekere Wrok of je, het is ook interessant dat in het verleden wel eens... Uh, uh, ik meen dat er zelfs een soort rechts Ja, er zijn, er zijn, zijn rechtszaken gevoerd door mensen... maar ja, uh, uh, niet geheel die onbegrijpelijk. Geen lot Precies, die, die vonden dat ze dus op een of andere manier... Exact. Maar ja, goed, de, de rechter heeft gezegd... ja, het was een vrij simpel argument... had u maar een lot moeten ja, kopen tuurlijk. en daarmee was het verhaal af. Ja, maar het laat al zien... Dat, dat, dat, dat je dan gelijk gevoelens van ongelijkheid ontstaan. Ja, En dus blijft de vraag ook, tot in eeuwige dagen... als je daar als gemeenschap dus bij elkaar blijft en daar blijft wonen ook... ben je dan tot eeuwige, in eeuwige dagen de verliezer of de winnaar? Dat is natuurlijk... Ja... Je bent, je bent tot op eeuw, eeuwige dagen ben je de, ben je de verliezer op dit aspect. Maar gelukkig is het leven ingewikkeld. Hoor. Maar je en kan altijd complexer. weer een lot kopen, toch? Als verliezer zijn, je kan, zijn, je kan er nu wel kopen, aan maar, mee gaan doen. Maar, maar je kan natuurlijk op grond van je eigen verdiensten... Kan je een goede opleiding volgen, een goede baan hebben... het leukste meisje van het dorp krijgen. En daar heb je niet altijd een lot voor de loterij voor nodig. Mm. Dus het, het helpt leven wel is vaak. Van, zekere muurbloempjes in het dorp <laughs> die wat, wat meer, die krijgen wat meer kansen ja. wellicht. Maar... Nee, dus het leven compenseert ook. Dus er zijn ook natuurlijk een heleboel andere zaken waardoor je het beter kan doen. Daarbij komt natuurlijk dat een, een dorp als Vrouwenpolder, dat het, dat het natuurlijk een gemeenschap is waar vooral de jonge mensen uit wegtrekken. Ja, ja, nou, ik hoorde iemand uit Vrouwpolder zeggen: ja, we moeten het vooral hebben van het toerisme. En we doen al zoveel jaren ons best om een beetje meer publiciteit te krijgen en meer aantrekkelijk te worden. En dit is voor ons misschien wel een lot uit de Loterij als gemeenschap, als toeristische plek, om uh, eindelijk op de kaart gezet te worden. Ja. Nou ja, ik, dat, dat is het En dat is ja, dus een heel het is positieve instelling voor, voor, gewoon voor, het, voor vrouwenpolder. Ja, ja maar, en misschien denken mensen wel, als we daar op vakantie gaan, dan trekken we ook een lot uit de loterij. Dat zou kunnen. Ja, of dat mensen er nee, komen kijken hoe het dan is ja. in zo'n dorp. Hè? Ja. Nee, maar het is, dus als socioloog zou ik, zou ik zeggen: het is natuurlijk razend interessant wat er gaat gebeuren. Want je hebt inderdaad, je zou kunnen zeggen: de scenario's die we hebben, is één, uh, het gaat ontwrichtend werken, jaloezie onderhuidse spanningen worden uitvergroot. Het andere scenario is natuurlijk dat, er, dat de nuchtere zee... we daar een elegante manier op vinden om ermee om te gaan. Het, het, Niet te meer denk ik dat er, er, er is een flinke steen... zou je kunnen zeggen in een relatief stille vijver gegooid. En we moeten eens even afwachten hoe die kringen gaan, gaan, gaan, eruit gaan zien. Nou, reden genoeg om weer eens af te reizen met het gezin naar Vrouwenpolder lijkt mij. Ja, een precies, interessant die... project wordt dat. En, en nu geen twee, maar nu zes weken. Nou, ik denk nog langer. Okay. Ja, je, moet je, je moet natuurlijk de kerstdagen meemaken. Je moet ook de dagen meemaken. En dus We zitten in een consumptiesamenleving. Dat ja. is een groep ja. die veel meer kan consumeren dan een andere groep. En, die, uh, die postcode loterij die heeft uh, nou eigenlijk wel of niet de wind in de zeilen door zo'n gebeurtenis? Nou, die heeft natuurlijk een enorm de, de wind in de zeilen. Want iedereen bedenkt nu... Ja. Ja, stel niet dat dit in mijn straat ja, zou exact. vallen. Ja. Ja. Ik heb het namelijk een keer ooit gehad... dat de buurman naar mij toe komt en die zegt... je zal er wel flink van balen. Ik zeg, wat zal ik er wel flink van balen? Daar zegt hij de postcode loterij... wij hebben een, een, een, een BMW gekregen eergisteren. Ik zeg, verrek, wij hadden ook toevallig bij de Tros... hadden we namelijk die postcode loterij als sponsor voor een of de programma. En hadden wij dus ook allemaal als personeel een kaart gekregen. Dus ik ging eens kijken. Ik geloof dat ik een Mars nog had door heb gekregen, Hij was eerder tevreden. Kijk eens aan, kijk eens aan. Nee, maar dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een geniaal idee. Ja. Geniaal idee, want je denkt bij jezelf, ja, ja. ja het is een loterij. Maar... maar dat mensen heel boos worden en zich verneukt voelen... dat is ook wel ingesloten in dit concept. Jawel, maar dat is natuurlijk toch het prettige geweest van vrouwenpolder. En van de eerste reacties. Dat is al in zo'n kleine gemeenschap waar het veel zichtbaarder is. Hè, wanneer iemand wint. Dat tot nu toe de reacties zijn van de zeven. Of van de medebewoners. Dat ze de mensen feliciteren. En dat ze er blij mee zijn. Dus ik zou zeggen. Het is een hele sportieve bevolking zou ik zeggen. Ja, maar interessant om zeker als socioloog. Natuurlijk later dit jaar nog eens te gaan kijken. Speelt u zelf tot slot mee eigenlijk in de loterij? Gewetensvraag. Nou, ik, ik heb het gedaan. Ha, en ik heb... En ik, heb, ik dacht bij mezelf, nou, misschien moet ik toch maar weer mee gaan spelen. Ja, zie je wel, dat doet dit nou, toch met goed. ons allen. Hartelijk dank. We spraken met socioloog Godfried Engbersen over hoe een massale prijzenregen het dagelijks leven in een dorp als Vrouwenpolder kan aantasten. Ze houden elkaar voortdurend nauwlettend in de gaten. En dan hebben we het over Unilever en Procter Gamble. De meest recente clash is het gevecht... om de schending van octrooien en patenten van wasbuiltjes. De rechtbank in Den Haag oordeelde onlangs de Procter Gamble... de vloeibare 3 in 1 wasbuiltjes van Unilever heeft nagemaakt. De omstreden waspads van Ariel moesten meteen uit de schappen worden gehaald. En bij ons te gast is advocaat, intellectueel eigendom Sven Klos... Hij wordt door bedrijven ingehuurd als ze vermoeden dat hun producten worden nagemaakt. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat over uh, uh, vloeibaar wasmiddelen in zo'n doorzichtig plastic plasticje uh, in blauw en groen, geloof ik. Dat klopt. En je moet er vooral voor zorgen dat het niet nat wordt, want dan in de bak zelf dan, uh, uh, wordt de zaak één klon, Dan kan je alles weggooien. Een ervaringsdeskundige. Ja, daar begrijp ik wel heel wat van. De, ja, dit, meer, meer dan de meeste deskundigen. <laughs> nee, maar dat is goed. een goed begin. Ja, nee, maar dat, dit, dit is het ongeveer. Ja, ja dat is absoluut waar. Ja. We zit in die wasmiddelentechnologie. Daar is, uh, dat is een hele intensieve technologie. Daar wordt heel veel ontwikkeld. En men houdt elkaar dus inderdaad heel scherp in de gaten. En kleine verbeteringen hebben vaak enorme consequenties in de markt. Gewoon voor je marktaandeel. En uh, nou ja, een van de dingen. Iedere, iedere consument, iedereen die wel eens was, die weet dat. Hè, je wilt dat wil dat je liever niet op je handen krijgen. Je wil het ook liever niet in een klont op het, uh, op het wasgoed gooien. Want dan krijg je allerlei nare vlekken. Dus dat is eigenlijk het technische probleem. Hoe los je dat nou op? En dat is van oudsher is dat altijd zo gegaan... dat je, ja, je, doet de, je neemt het, het vakje, je gooit de poeder in... en dan is er een, een, een mechanisch systeem... dat zorgt dat dat poeder verdemd, in het water wordt komt verdiend, verspreid ja. wordt. Dus dat was de oplossing waar we nou, tientallen jaren mee geleefd hebben. We wisten helemaal niet dat we daar ongelukkig van werden... maar die fabrikanten hebben bedacht dat het misschien toch wel zo was. Um, en dan krijg je allerlei nieuwe uh, systemen. Dan krijg je de tablets Precies, ja. Precies, dat is, die tablets die, die zie je heel vaak bij... Uh, afwasmachines, hè, dus dat is nog, nog net weer wat anders. Want dan is het nog niet zo erg dat het eigenlijk direct op dat spulletje komt. Dus met je wasgoed is dat net weer wat anders. Dus uh, ze hebben toen die bollen gehad. Uh, de, dus toen de dinosauriërs de aarde nog regeerde... had je ja. van die grote plastic bollen, dan moest je oh, dan ja, dat je in doen. ingieten... en dan kon je dat dicht schroeven en dan deed je dat in die machine... en dan ging dat lekker meedraaien. Nou, dan had het een beetje hetzelfde effect... Maar dan zit je natuurlijk nog steeds de modder. Hè? Want dan moet je dat poeder eerst in zo'n ding doen. En dan krijg je dat weer aan je handen. Wordt dat weer vochtig. Heeft het, het ook allemaal uitgeprobeerd. te ja, dus ja, ja, ja, ja. Ja. Nee, horen? Als advocaat kom je met de gekste dingen in aanraking. Ja. Onder andere met wasmachines. Um, en nou ja. Dus de oplossing daarvoor. Uh, of een oplossing daarvoor. Een technische oplossing daarvoor. Was dus dit. Dus dat je eigenlijk dat wasmiddel gaat verpakken. Op een manier. Die uh, helemaal aangepast is aan het proces. Hè? Je, je doet het erin. En het water zelf lost de verpakking op. Maar er zijn toch die beide bedrijven mee bezig. En het lijkt me best logisch dat ze daar allebei met die ontwikkeling uh, bezig zijn. En daar terechtkomen. Precies, absoluut. Dat zie je vaak in, in, in met heel veel techniek is het zo. Denk aan de uitvinding van het vliegtuig wil ik absoluut niet vergelijken met het wasbijltje. Maar ja. he, de, daar hing van alles en nog wat in de lucht. En vaak wordt dan achteraf krijg je dan de discussie over wie was er eerst. Uh, uh, wanneer is dat eerst gepubliceerd. En dat is in geval geval dat je een octrooi gaat aanvragen. We noemen dat dan in Nederland octrooi, maar het is gewoon een patent. Hè? Dus dan heb je echt een monopolie op een stukje techniek. Maar wat je wel heel precies moet beschrijven Precies, precies. U weet er ook wel heel veel van. Nee, dat kan ja. ik me zo voorstellen. <laughs> ja, dat is absoluut waar. Ja. Nou, er zit een reden achter waarom je dat nou zo precies moet beschrijven. Omdat als je een echt een patent krijgt... En dat is zeg maar de zware jongen van het intellectueel eigendomsrecht. Want dan heb je echt een monopolie op een technisch idee. Nou ja, en, dan, en, dan, en dan staat de techniek dus even stil hè, bij de concurrenten. Die kunnen dan niet, niet verder. Dus daar moet je wel aan hele zware eisen voldoen. Dus precies wat ja. u zegt, moet je het heel precies gaan omschrijven. En, en wat patenteer je dan in dit geval ja, eigenlijk? Want dat je een oplosbaar dingetje bedenkt. Uh, ja. Uh, ja, ja, hoe zat het bij die waspijltjes? Wat was, ja. was daar? Nou, dat ding? is heel, heel interessant. Dus hoe, hoe, hoe, hoe patenteer je en wat patenteer je in dit geval? Dat zijn eigenlijk vragen die heel goed het systeem uitleggen. Je mag natuurlijk niet een patent krijgen, een exclusief recht op iets wat al bestaat. Dus daarom moet je ook eerst precies gaan beschrijven wat er al bestaat. Dat noemen ze de stand van de techniek. En vaak heb je een enorme discussie bij de rechter over wat was nou die stand van de techniek. Wat was er al bekend? Nou, in dit geval was al lang bekend een uh, oplosbaar velletje uh, voor het gebruik van wasmiddelen. Ja, want dat gebeurde al in die afwasmachine ook. Ja, dat toch? gebeurde precies. En, je kunt allerlei, en dat gebeurde in de chemische industrie. En, uh, dus dat was niet het nieuwe. En om een om echt een, om een recht te krijgen moet iets nieuws zijn. Dus dat zet je dan al aan de kant. Dat is stand van de techniek, zeg maar. Maar wij zitten hier heel uh, makkelijk te praten. van. Nou, dat is natuurlijk een voor de hand liggend idee. Maar je moet het nog wel uitvoeren. Dus je krijgt allerlei kleine technische problemen. Moet je maar eens even voorstellen. Dat je een, een doos hebt met bolletjes met vloeibaar wasmiddel erin. En die moet je op de schap in de supermarkt krijgen. Wat daar allemaal mee kan gebeuren. Wat ermee gebeurt als je de doos openmaakt... en er is er één kapot. kapot. Ja. Dan is het dus één klop. Oh, precies. En dan kun je die hele doos in één keer... Uh, excuse me, wegvlekken. Dan is het voorbij. Dus dat is een enorm technisch probleem. Hoe hou je nou dat ding heel... terwijl het juist in de wasmachine weer... zo snel mogelijk mm. kapot moet gaan. Mm. Dus je moet precies zeg maar... Nooit Nee, Hij moet sterk zijn. Uh, en dus moet je er een, een lekker elastisch houden. Juist. Maar het moet alleen maar oplossen in water. Juist. Maar, maar, dat is maar, toch niet zo ingewikkeld? Ja, nou, dat, ja, ja, kijk, de meeste dingen zijn van de buitenkant niet zo ingewikkeld. Nee, maar dat hadden ze toch al bedacht voor die afwasblokjes. Precies, dat hadden ze al bedacht. Maar je moet dan vervolgens ga je op basis van dat technische idee, ga je proberen uit te voeren. Nou, dan blijkt dat dat in de verpakking kapot gaat. En dan ga je experimenteren met de vorm- en de productiemethode. En daar ging het. Nou, in deze zaak om. Want uh, de ze hadden meest... allebei dat bedacht van in zo'n builtje. Ja, zo kun je dat wel zeggen. Die hele industrie komt dat op een gegeven moment op. Ja. En dan wil iedereen dat. En uh, sterker nog, in deze zaak was het zo... dat Procter Gamble, he, die was hier in dat kort geding... wat nu zoveel publiciteit heeft veroorzaakt... was die de, de gedachte, Die was de boef, die had uh, inbreuk gemaakt volgens Unilever. Maar die was al tien jaar op de markt met, met zo'n tabletje. Uh, met een vorm van een tabletje. Dus daar zei de rechter ook van... nou ja, dan moet u niet in zo'n spoedprocedure... moet u over dat tabletje nou even niet komen klagen. Dat zoekt u maar uit in een andere procedure. Maar ze hadden een nieuw tabletje uh, op de markt gebracht... met drie compartimentjes. Nou, dat ziet er fantastisch... Maar ziet er spectaculair uit. Dus als je ah. denkt dus van... Als je, je wasmachine dus in de bent. Zo is het, hè. kinderen stoppen het in hun mond, heb ik begrepen. Dus dat was ook wel het gevaar. Dat, dat zag er zo niet, lekker uit. Dat oh. had ik nog niet gehoord. Oh. Ja, die fabrikanten doen daar alles aan ja. met allemaal zeven sluitingen en zo. Maar afijn, dat zijn ook weer van dat soort problemen. Kun je ook weer allerlei... Leuke technische foefjes op loslaten. die natuurlijk ook vaak. en rechtszaken. <laughs> ja, die natuurlijk ook vaak bedoeld zijn. om uh, een, gewoon in het, in het schap op de supermarkt. een nieuw product te hebben. Hè, om de mensen geïnteresseerd te krijgen. in weer de volgende vernieuwing. Ja. En dat betekent niet dat het onzin is. Hè, voor de duidelijkheid. Dus dit zijn natuurlijk bedrijven. die enorm veel investeren. in research en development. die hebben allemaal echte. wasmiddelgeleerden uh, zitten. En uh, ja, iedere kleine stap vooruit ja, betekent... Maar wat een, was hierbij nou het kleine dingetje waardoor nou, het, het, het, het, het, het, het stapje vooruit hier was de vorm van dat kussentje uh, of bijltje. Uh, uh, uh, en, en de wijze van productie in de combinatie met het materiaal. Waardoor je precies dat juiste effect krijgt. Dus eigenlijk dit idee kunt Uitvoeren. Want het idee kan je het op papier hebben... maar dat het ook werkt en inderdaad niet breekt, et cetera. Nou, dat was in dat octrooi van Unilever uh, beschreven. Uh, dat wist Plokter natuurlijk. Maar zoals dat heel vaak gaat, die zeiden van... ja, dat octrooi dat is helemaal ten onrechte verleend ja. aan jou, Unilever. Dus wij gaan naar de rechter toe en wij gaan zeggen... dat dat octrooi kapot moet. Hè. Je, mag, je mag vragen of dat niet te verklaard wordt. En dan krijg je weer die discussies over, was dat wel nieuw? En, en worden dit soort dingen van tevoren, dat het eindeloze procedures en dus giga-kosten met zich mee gaat brengen, wordt het van tevoren uh, ingecalculeerd of zijn die kosten eigenlijk verwaarloosbaar bij de ontwikkeling van zo'n product? Nou, dus, er, zijn, er zijn met dit soort zaken er zijn twee belangrijke dingen op dat punt. Het gekke bij uh, intellectuele eigendomszaken, dus onder andere patentzaken, maar ook merkenzaken en auteursrechtszaken, heb je de regel in Europa dat de verliezer betaalt. Dus dat is natuurlijk voor iemand die denkt, ja, uh, ik heb een goede zaak. Dan is het al helemaal geen issue natuurlijk. Want dan uh, wordt je rekening inclusief alle advocaatkosten worden betaald. Dat was in dit geval 250.000 euro. Dus dat was ook niet mis. Nee. Maar als je dat afzet tegen de belangen die eraan aan spelen is Dan een hele kleine uh, molecuul op een ja. uh, gloeiende plaat. Ja, en dus, ik kan me voorstellen dat er dus ook wel eens bedrijven zijn... die gewoon moedwillig kopiëren... Sterker nog, ik denk dat het uh, de basis is van veel ondernemingsactiviteiten. Dat je denkt, ik ga een product op de markt brengen. Wat is er al? Ja. En wat mag ik kopiëren? Kopiëren is niet fout. Hè? Dus dat, dat, we, we hebben onze hoogste rechter die zegt... dat in principe mag je alles kopiëren. Zelfs als dat iemand anders schade toebrengt. Er is maar één grote maar. Die moet je ook echt in hoofdletters schrijven. Je mag daar niet specifieke rechten van anderen bij schaden. Dus vergelijk het met eigendom gewoon. Hè? Je, mag, je mag overal lopen, maar je mag niet over het land van een ander lopen. Ja, maar ja. wacht even, je, je mag dus eigenlijk, eigenlijk koet-koet uh, dingen namaken. Dat is het beginsel. Dat is het uitgangspunt. En dan heb je de uitzondering. Dus u heeft een mooi jasje, ik mag dat gewoon van 100% namaken. Nou, en vind het leuk uh, dat vraag, je het uh, de mooi de vindt. Ja. Ja. Maar, dus absoluut, deze, deze fabrikant zal dan in principe geen recht hebben. Maar je die, mag er niet zijn naam in zetten. Precies. Dat is een, maar, maar, maar, tenzij hij kan zeggen, van, nou kijk eens, ik heb een specifiek recht op dit ontwerp. Nou, dat kan dan zijn... Een auteursrecht, copyright, heeft iedereen wel eens van gehoord. Het kan ook zijn een merkrecht, wat u net noemt. Dat is weer iets heel anders, want dat, dat laat zien van welke fabrikant het komt eigenlijk. Maar het hoeft niet alleen een naam te zijn, maar het kan van alles nog wat zijn. Of het kan zijn, waar we nu vandaag over begonnen zijn, zo'n octrooirecht. En dat gaat dan weer over hoe zit het technisch in elkaar. Dus je moet eigenlijk nooit direct zeggen van het mag niet... U moet eerst gaan kijken wat voor rechten zijn er. En tot slot, bent u als advocaat extra aantrekkelijk... als u ooit een zaak in die sector heeft gedaan... bent u daar extra aantrekkelijk voor de concurrent... om dan ingehuurd te worden, want u weet hoe het zaakje werkt? Nou, kijk, dit is een heel specifiek vakgebied. Of mag dat niet? Ik, oh, oh, oh, of ik, <laughs> ja, ja, ja, als je voor de, of de, voor de andere kant ja. mag optreden. Nou, daar hebben we regels tegen... He, dus als je een cliënt hebt, dan kun je niet tegen een cliënt uh, optreden. Maar het houdt u Drie wel jaar in. later bedoel ik, hè? Ja, nou, dat, dat zou wel kunnen waarschijnlijk. Uh, dat ligt eraan een andere zaak. Uh, als je specifieke kennis hebt, vertrouwelijke kennis, dan mag je niet misbruiken nou. natuurlijk. Goede handel, lijkt mij. Het is heel erg fijn. Ja, ja, hartelijk dank. U hoorde Sven Klos, advocaat, intellectueel eigendom. We hingen dus over schendingen van octrooien en patenten door multinationals. Of... Wij zijn er weer straks na tien uur. Terug met schrijfster Frankra Treur, de nieuwe Nederlandse postzegel. Arie Storm is er met de boekenrubriek en de film The Wolf on Wall Street. De nieuwe Scorsese film. Tot zometeen.